Het nieuws van 7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Pakistan zijn bij de stad Lahore zeker 45 mensen gedood bij een zelfmoordaanslag. Het gebeurde bij een grenspost bij India, waar dagelijks voor zonsondergang de vlaggen van beide landen worden gestreken. Vele tientallen mensen raakten gewond. Enkele uren na de aanslag werd de verantwoordelijkheid opgeëist door de Pakistaanse Taliban. De regeling die de NAM hanteert voor het afhandelen van aardbevingsschade deugt niet. Volgens de vereniging Eigen Huis moet er een nieuw protocol komen... voor het onafhankelijke orgaan dat vanaf januari aan de slag gaat. De vereniging zegt dat de afhandeling van kleine schades goed gaat... maar dat bij grote en complexe schade mensen vaak lang moeten wachten... of verstrikt raken in een woud van procedures. Het is nog steeds erg onrustig in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Bij het hoofdkantoor van de staatstelevisie werden vanmiddag waarschuwingsschoten gelost door het leger. Duizenden inwoners van de stad gingen de straat op om te protesteren tegen de machtsovername van het leger. President Comparoe vertrok vrijdag eveneens na dagen van protest. Bij de NK-afstanden in Heerenveen is Jorrit Bergsma winnaar geworden op de 10 kilometer. Bob de Jong pakte het zilver en Erik-Jan Kooijman haalde brons. Bergsma reed in de voorlaatste rit tegen Sven Kramer... die een zeer slechte rit reed en niet verder kwam dan de negende plaats. En de Keniaan Wilson Kipsang heeft de marathon van New York gewonnen. In 2 uur, 10 minuten en 59 seconden was hij de snelste. Een toptijd zat er niet in. In New York boeide een harde wind en het was slechts 7 graden. De 32-jarige Kipsang is de eerste atleet die de beste was in Berlijn, Londen en New York. Bij de vrouwen ging de zegenaar Marie Caetani, ook uit Kenia. Zij zette een tijd neer van 2 uur, 25 minuten en 3 seconden. Het weer vanuit het westen en zuiden neemt de bewolking toe en volgen er buien. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 12. Morgen is het vrij bewolkt, maar droog. Tegen de avond gaat het weer regenen. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Show.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 Streisand. Sand. is gone. Rent's gone up higher yeah. Yes it is Got the parents line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 The music that don't sound too good. let that go. Listen. Lord, it's a real mother fire. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, no, it's a real mother fire, yeah. How about you? Oh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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Sexy als ik dans, je lekker dat ik te gaan ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo ik Sexy als ik dans, gooi jij je hadels, swingen, je heupen, zo lekker dat het van, ik te gaan En de grote staat, in, der großen Stadt. War in Viva, Vienna, wo er alles Hij had de schulden in de natuur, toch in alle Frauen En die der riep dan kan men me aan, maar Hij was een grote hij was een grote hij was een grote stad, hij was een grote hij een hij was was een En het was een week, nog plastic money in die modebanken gegen i. Woher die schulden kamen, war wohl Mann bekannt. Er war een mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war een superstar, er was super zo populair, er was zo exaltiert. Genau dat was er, er was een virtuose, er was een rocket-doll. En alle suchen, hoopt, er kappen, rock me up, maar wie is Still